je luistert naar Eurostar Radio en ik ben uh, DJ Jaap. Oké, het is vandaag uh, moederdag, zondagavond 12 mei 2013. En het is uh, bijna 8 uur en uh, we gaan beginnen met de live uitzending. Je luistert uh, naar de band Tier met Harding Spaas. als de uh, band Tear met Haydn Spaas. Heiden Spaas, weet ik hoe het heet. <laughs> ik ben DJ Jaap en luister naar uh, Eurostar Radio. En het is vandaag moederdag. Hè? En, uh, okay, je kan uh, skypen live in de uitzending. Je kan ook chatten als je daar zin in hebt. Uh, op de site van uh, Eurostar Radio. Www en je kan ons ook mailen tegenwoordig, hè. Dus je kan uh, het gastenboek uh, een berichtje achterlaten. Maar je kan ook mailen, dat is Eurostar Radio, live.nl. Dus Eurostar Radio, live.nl. En dan kan je ons tegenwoordig ook uh, een mailtje sturen. Dus uh, dat is ook allemaal mogelijk. Nou, ehm... Um, we kunnen dus uh, elke dinsdag gaan we dus ook uh, via, met beeld uitzenden, dus uh, via de webcam. Dus niet via deze stream waar je nu naar luistert, maar via de webcam. Die staat ook op de site. We gaan weer gauw door naar het volgende liedje. En dat is Mother of Nature van The Rootsman. <middels> Mm-hmm. Uh, dat, uh, dat was de Bootsman, met uh, Mother of Nature. Ja, sorry dat ik een beetje vreemd praat, maar ik zit uh, de chat op te starten en dan moet ik uh, gelijk in de gaten houden dat de volume niet te hard of te zacht is. Nou, die is nou uh, goed. Dan moet ik de, de streamsoftware streamen. Moet ik een beetje in de gaten houden. Voor het geluid, hè? want als je het niet te ver genoeg uitslaat, dan, uh, dan moet je met je oor op de speakers gaan, uh, gaan zitten. Weet je? Dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar uh, goed. Oké, okay, jullie kunnen chatten hè? Op, de, op de chatroom. Dus uh, we hebben toch geen uh, live uh, beelden. Dat doen we alleen maar op, uh, op dinsdag, elke dinsdagavond tussen 9 en 10 uur. Uh, is er ook een uh, nou ja, tv-uitzending, wat moet ik zeggen. Het is met beelden en met geluid. Alleen dus via de webcam, dus niet via de radiostream. Maar het staat allemaal op de website van Eurostar Radio. Dus nou, je kan chatten als je wil en je kan ook skypen. Het skype-adres is dj-jaap. En uh, dan kan je skypen. De skype staat aan, dus als je zin hebt om live in de uitzending te komen. Om je verhaal te doen. Of weet ik veel wat. Misschien uh, speel je een of ander muziekinstrument. Dan kun je dat allemaal in de uitzending doen. Je kent uh, je, je goalspaarje. Uh, ja, uh, maakt niet uit. Uh, uh, je mag alles zeggen. Het ja, is dus, uh, bijna alles dan. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, uh, we gaan uh, weer uh, lekker verder mensen En uh, we hebben weer uh, de volgende liedje. En uh, dat is... Uh, Walter Mazzaccaro uh, met Lavin. Eurostar Radio, het station voor jou. Dat was uh, Walter Mazzacaro met Love In. Mooi instrumentaal nummer. Je kan skypen, DJ Jaap. En uh, DJ-Jaap. En dan kan je live in de artsen en skypen. Je kan ook naar de chatroom hoor. Als je dat liever doet. En dan ga je gewoon naar de website www.eurostaradio.nl Dan ga je boven kijken, zie je linksboven... Home en chatroom staan. Klik op chatroom en je hoeft geen wachtwoord te gebruiken. Je kan gewoon alleen maar je nickname invoeren. En je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Dat is alleen maar voor technische ondersteuning. Dus alleen je nickname en dan klik je erop. En dan, nou, dan kan je gezellig chatten. Oké, okay, we gaan verder met uh, Josh Woodward. Met de Raven en de Swan. Dus, uh, lekker nummertje. Uh, dat was uh, John Woodward met The Raven and the Swan. Oké. Okay. Ja, mensen, Het is. Uh, kijk, het is alweer de 12e vandaag, 12 mei, moederdag 2013. En het is nu uh, 9 minuten voor half 9 in de avond. En ik ben DJ Luister luistert naar Eurostarade. Oké, okay, je kan chatten, je kan skypen, je kan, uh, nou ja, of alleen luisteren, wat jij wil, wat jij wil. <laughs> en uh, ja, probeer het zo gezellig mogelijk te maken, niet dan? De chat staat aan, die staat trouwens 24 uur per dag aan, ook, ook als er geen uitzending is. We zenden dus alleen uh, door de week, dus, uh, alleen op de webstream uit. Dat is dinsdag, uh, elke dinsdagavond, van 9 tot 10 uur. Zenden we op de webstream uit. En uh, dat is elke dinsdag. En elke zaterdag en zondag draaien we non-stop muziek. Alleen op zondag tussen 8 en 10 uur zenden we live uit. En dan kan je skypen en uh, ja, chatten. En uh, ja. En als het dan heel erg druk wordt op de skype en op de chat, dan gaan we zelfs uh, op de zondag door tot middernacht. Dus. Uh, ja, oké, okay, nou mensen, um, we gaan, uh, ja ik zit te wachten tot de mensen bellen, de Skype staat hier open hoor, dus ik ga lekker muziekje draaien, nogmaals, en uh, ik heb hier een, een liedje, dat heet Super Stil, nou ja, zo stil is het hier niet, <laughs> no thanks, met super stil, of wat staat er, ja, oké, okay, super stil. Thank you Dus dat was uh, No Thanks met Superstil en uh, oké. Okay. Ja, we zijn live in de lucht. Ja, elke zaterdag en zondag draaien we non-stop muziek 24 uur lang. Dus elke zaterdag en zondag en zondags tussen, s avonds tussen 8 en 10 uur. Dan zijn we live zoals nu op dit moment met DJ Jaap op Eurostar Radio. Je kan skypen. En uh, dan ga je naar Skype-adres DJ-jaap en dan kan je live in de uitzending. Je kan ook uh, naar de chatroom als je wil, kan je ook alleen maar chatten als je dat wil, dat mag ook. Uh, je hoeft geen wachtwoord in te voeren, je kan gewoon uh, je naam erin zetten of je nickname, wat je wil. En dan kan je lekker gezellig uh, chatten. Er zat op dit moment nog niemand op de chat helaas. Ehm... Um, Oké okay, mensen, een bewogen week. Hè? Die twee jongetjes die, uh, die verdwenen zijn. Die, uh, ja, dat is erg genoeg dat er zoiets gebeurt. Hè. Het zijn uh, met man en macht uh, die twee uh, broertjes aan het zoeken. En ze hebben ze uh, tot nu toe uh, nog niet gevonden. Maar er, uh, ja, het is heel triest allemaal. Hè. Dus uh, goed. Ja jongens... Uh, weken vliegen voorbij. Hè? Nou, de, ja, het is alweer... Uh, bijna twee weken geleden... dat koning Willem-Alexander... is ingehuldigd. Het gaat zo hard. Dus, uh, nou... en... Uh, ja, het was vandaag al redelijk weer. Hè? Het is uh, ja, een beetje bewolkt. Af en toe scheen de ertussen door. Het is hier in Den Haag ook... Uh, op dit moment droog. En uh, zo nu en dan... komt het zonnetje even door. Het is nu... Uh, ja... Het is een klein beetje fris, maar, uh, oké okay, jongens, er zijn ergere dingen, hè? Er zijn ergere dingen. En mensen die klagen vaak over het weer. En uh, ja, het is allemaal vervelend, maar het is niet anders. We gaan eens wat leuks uh, draaien. En uh, dat wordt onze vriend uh, Mario Salis en dat nummer hij het Amore mio. Daar komt hij.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 Il tuo culo, il tuo bel seno. vai passeren. vai, dat het moeilijk was vai,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 en even hoor. dat was uh, Mario, Mario Sales. En uh, Mario Sales zong het liedje Abra Amore -mi Mio. En uh, dat klinkt lekker Italiaans. Ja Jacco, dat klopt, Herman zit nou ook op de Skype. Heb ik gezien, ja. dat uh, <laughs> Maar ja goed, hij belt vanzelf wel denk ik. Hè? We gaan het volgende liedje draaien en ik zie hier op de chat... Uh, Vlinder en Jacco. En. Ja, we gaan het gezellig maken vanavond. Dus als jullie willen skypen, mogen jullie me bellen hoor. Dus DJ liggen-jaap. Via de Skype. En dan hoor ik het wel nog. En dan zet ik jullie ook via de uitzending. Gezellig, gezellig, gezellig. En misschien dat Herman ook nog belt. Of Marcus. Dus we zien het al. Ik ga nu een liedje draaien. Dan ga ik eventjes mijn eigen bezighouden op de chat. En. Hier is een uh, alarms met Tell me what on your mind. Alla uh, la Les. en uh, Het is een beetje jaren 60 achtig hè, die muziek. Een nummer heet uh, Tell Me What's On Your Mind. Prachtige muziek. Ja Inderdaad is uh, uh, zegt op de chat, het lijken de Rolling Stones wel. Ja, het, het heet wel wat de weg van de animals, vind ik meer, qua muziek. Ik heb nog wel een aantal liedjes van hoor. Ik wil er nog eentje draaien. zo. En uh, dat nummer heet Don't You Forget It. Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. En uh, ja, ik heb, uh, ja, ik had mijn microfoon uitstaan, maar ja, via de Skype hoor je me wel, omdat het via de microfoon van mijn webcam gaat. Want die fungeert op dit moment als microfoon voor de Skype. Oh, nee. Dan vergeet ik wel eens mijn uh, volumeknop uh, voor de stream aan te zetten. En dan hoor je wel jou praten, maar dan hoor je mij weer uh, heel zacht op de achtergrond. Oh, okay. Dat is dus heel raar, is dat? <laughs> maar, ik heb hier twee computers al staan. Eentje draait de muziek, en de ander die streamt. En op uh, die streamcomputer zit ook met chat. Oké. Okay. En, uh, ja, en op die eerste computer dus heb ik dan die, uh, die virtuele mengtafel. En daar draai ik alle mp op af. Oké, okay. ja, ja, ja. Nee, uh, hoe heet dat? Uh, vorige week hadden we het over rechtervrije muziek. En dat het. Uh, toch moeilijk is om uh, aan goede rechtenvrije muziek te komen. Ja. En omdat je natuurlijk ook, uh, als je regelmatig uitzendt, dan heb je natuurlijk ook nog een, uh, een beste voorraad nodig eigenlijk aan rechtenvrije muziek. Want ja... ja je, je gaat op weet... ja. ja. ja. een gegeven moment veel van hetzelfde draaien. Daarvoor uh, heb ik van de vorige week, of de week ervoor, heb ik heel veel muziek gedownload. En daar uh, zit best aardige muziek bij hoor, moet ik zeggen. Want ik luister ze altijd eerst uh, even na. Mm. En uh, ik denk, nou, dat vind, klinkt wel aardig, dat klinkt wel aardig. Ja. En, uh, maar uh, ja, er zitten ook liedjes bij die, uh, die zo eentonig zijn. Hè. Dat is dan uh, een soort housemuziek. Een sommige housemuziek. Dat klinkt vier, vijf minuten lang constant hetzelfde. Ja, dat en, is dan heb ik zoiets van, hup, die ga ik er dan uit. Want ja, ik denk, als ik het al zat ben, ik denk, de hoop andere mensen ook denken van, nou, ik wil nou eens wat anders horen. Ja. <laughs> dus, uh, ja, een gegeven moment, uh, dan, uh, want ik had uh, wat herhalingen uitgezonden vandaag. En toen zat er ook zo'n liedje tussen. Ik denk, nou, ik denk, als ik luister, was, ik op een gegeven moment die radio uitzetten? Of, ik uh, weet je niet hoor, maar, ik denk, ja, ik, ik plaats me ook een beetje in de luisteraar. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk een andere smaak qua muziek. Maar ik probeer zoveel mogelijk muziek te draaien die iedereen leuk vindt. Ja, inderdaad. Nou, ik moet zeggen, ik haak ook vrij snel af. Uh, als, de, als ik een radiozender aanzet en de muziek is niet, uh, niet echt lekker, dan, uh, dan blijf ik nog geen twee seconden hangen. Dus, uh... ja, want uh, ja, ik heb op mijn werk vaak Veronica aan. Radio Veronica. Ja, wij ook. En uh, ja, zorgens wordt er heel veel gebabbeld. Allemaal leuk en gezellig. Maar ze concurreren volgens mij erg met uh, Radio 538. Maar ja, Radio 538 draait meer uh, top 40 muziek. Hè, wat nieuwe muziek. En het lijkt op elkaar qua uh, grapjes die ze maken. En dan gaan ze mensen bellen. Mm -hmm. en, uh, en, uh, maar ja, het nadeel met Veronica vind ik dat ze uh, veel te veel hetzelfde draaien. Ze ze, uh, ja. Dan gooi je Queen uh, of uh, UB 40 of zo. Ik denk dat, dat ze, denk dat ze dat doen omdat die muziek goedkoop is. Dat zou kunnen, want uh, weet je wat het is? Kijk, uh, uh, ze draaien jaren 80, 90 en uh, muziek uit de uh, jaren 0 ja. uh, tot, uh, ja, zeg maar tot een jaar geleden. Maar er is nog veel meer keuze uit die periode. Nog veel meer. Want ik uh, soms. Uh, Denk ik, uh, af en toe draaien ze wel eens de Stones of zo, weet je. Heel af en toe. Ja, ja. En uh, ik vind het wel leuk als ze zeg maar de top 1000 aller tijden uitzenden. Dan, uh, dan gaat die bij mij aan. Want uh, ja, als ik naar de top 2000 van uh, Radio 2. Eigenlijk is het hetzelfde. Want, want het is dezelfde soort muziek. Alleen ze hebben een wat langere lijst. Ja. Maar... Uh, uh, ja, ik vind uh, Radio 10 Gold wel... Uh, die draait echt gevarieerd. Dat vind ik wel een aardige zender ook. Alleen, ze, ze zitten helaas niet op de FM. Dat vind ik wel jammer. Nee, oké. Okay, nee. op de Middengolf. Ja, oké. Okay. Ja, ik luisterde eigenlijk altijd standaard naar 3 FM. Uh, ja. Uh, maar ja, op het werk moet je je aanpassen aan de rest. Ze hebben één radio en overal hangen in de fabriek gewoon van die speakerboxen, weet je wel. En uh, ja, degene vooraan bij wie de radio in het kantoor zit, die gasten, die bepalen een beetje wat erop is. Mm -hmm. Nou hebben die over het algemeen een vrij beroerde smaak. Dus, okay. uh, en, en wat voor muziek staat er dan op bij jou op werk? Nou, het, vaak van het, een uh, beetje van die, uh, ze noemen het, de, de programma, het die zandert, geloof ik, Radio, Veluwe, zo oh ja die, die ken ik wel ja en dat beetje van die, van die melige oude muziek en uh, heel veel Nederlandstalig en dat is hartstikke ah. mooi maar ik, ik ben er nou net even geen fan van van Nederlandstalig nou dus, ik, ik ook niet echt ik vind het wel leuk in de kroeg of zo. vind ik het wel gezellig weet je wel ja maar, dan uh, heeft het zijn plek ja, uh, wat ik wel leuk vind is Nederpop dus uh, wij de Groot of Doe Maar ja. weet je dat soort dat, uh, ja, dat of wel. Armand weet je uh -huh, dat ja. vind ik dan wel leuk. En uh, ja, je hebt ook die Engelstalige bands uit Nederland. zoals Direct, die vind ik ook wel goed. En uh, Kane, Kane vind ik niet zo. Anouk vind ik... Ja, ze, ze hebben aardige nummers hoor. Want vooral dat liedje van het Songfestival, die vind ik best wel mooi. Uh -huh. ik, ik hoop ook dat ze het wint. Want uh, dat vind ik best een, wel, uh, wel een prettig nummer om naar te luisteren. Maar ik heb dus een, uh, ik heb het even ook opgezocht, hoe het in elkaar zit qua rechten en zo. En ja. ik heb dus eigenlijk een tweede oplossing gevonden uh, voor het muziekprobleem. En dat is YouTube. YouTube, ja daar staat het ook bij hè. Er staat ook iets van? Nee, ja. ja, en kijk, bijvoorbeeld, uh, zowel op Fama Radio als op Eurostar Radio kun je niet uh, Bruce Springsteen uitzenden. Nee, dat klopt. Dat kan niet, nee. maar, maar je kan wel van een man of een vrouw die zelf een video heeft uh, gemaakt op YouTube en op heeft geloven, die een cover doet van Bruce Springsteen. En dat mag weer wel. En dat mag wel. Maar ja, ik, vind, het zou kunnen hoor, Kijk, als je toestemming hebt van Bruce Springsteen, je mag het uh, gebruiken, dan moet je een brief naar die man schrijven en dan krijg je dat toestemming. Van, joh, je mag het gebruiken zolang je het zelf speelt. Is, uh, Vind ik het geen probleem. Want die uh, de groep Heidevolk, die jij toen van de week, uh, vorige week over had. Mm -hmm. Ik heb het eens bekeken op YouTube. Wat een geweldige band is dat, zeg. Ja, leuk, hè? Zo, man. En die teksten ook. Ik, ik, vind, ik vind die gasten, zijn volgens mij echt best wel... Eh, uh, ja, het zijn intelligente mensen, volgens mij. Want die teksten, daar moet ze maar opkomen, weet je. Ook dat, eh, ja... Het is een beetje historisch allemaal. Over de strijd tegen de Romeinen en zo. Ik vind het hartstikke en, mooi. Het heeft een beetje een Germaanse uh, idee af en toe. Ja, ja. Uh, Maar ik vind de hele goede zender. Maar over die YouTube. Ik heb dat even gekeken. Ik heb er even uh, bij... Het, uh, YouTube heeft zelf wat uh, video's en stukken en documenten over hun eigen rechtssysteem. Ja. En uh, op het moment dat een... Uh, dat jij daar een filmpje uploadt en jij hebt daar bijvoorbeeld echt het geluid bij van een bestaande artiest die dat dus ook zelf uh, zingt. Dus jij hebt bijvoorbeeld een filmpje gemaakt met allerlei foto's en jij hebt daar een Bruce Springsteen-liedje onder gezet. Ja. Dan wordt die video onmiddellijk van YouTube uh, verwijderd. Ja. In verband met een conflict met de rechten die op die muziek luisteren. Ja, uh, okay. Die daarop zitten. Maar op het moment dat er iemand is... iemand anders is... gewoon een persoon zoals jij en ik... die dat liedje zingt... van Bruce Springsteen, dan is er geen probleem meer. Oké... Okay. Zo, zo zit het in elkaar, zeg maar. Want uh, wat ik uh, ook gemerkt heb... er zijn ook mensen... kijk, ze hebben ook... Uh, bijvoorbeeld uh, de Rolling Stones... ik zeg maar wat... die hebben ook een eigen YouTube kanaal... en uh, daar staat dan bij... Dan officieel, weet je... officieel staat daarbij... Ja. En die mag je op je Facebook plakken. Of uh, dat mag allemaal. Maar ik mag het niet op mijn zender uitzenden. Dus stel nou voor dat ik mijn, we mijn webcam of mijn beeldding uh, opengooit. En ik ga het, het filmpje uitzenden op mijn webcam. Of via de televisiestream van mij. Dan mag het weer niet. Want dat, uh, ja, behalve natuurlijk als ik zelf het zou spelen. Dat liedje. Zeg maar. Dan zou het misschien wel mogen. Maar. Ja, en ik vraag het eigenlijk af hoe dat zit met een uh, CD die je zelf legaal gekocht hebt en die in jouw bezit hebt. Ja, nou, die, weet mag je, die mag jij misschien uh, niet op je computer op de stream draaien, mm -hmm. maar, maar als jij toevallig een CD-spelletje in de buurt hebt staan en die staat aan en de, de anderen krijgen van dat geluid dat mee, nou, dan weet ik het eigenlijk zo net nog niet. Ja. Het legt eraan, kijk, als ik nou bijvoorbeeld uh, op de achtergrond een beetje muziek heb. En het is niet erg, uh, die muziek is niet echt uh, uh, op de voorgrond, zeg maar. Het is meer een beetje als achtergrondmuziek. En ik zit gewoon uh, via de, zo, kijk via de Skype hoor alleen de twee personen die met elkaar bellen. Maar bijvoorbeeld nu, met de, dit is een uitzending, hè. Daar kunnen uh, maximaal duizend mensen naar luisteren via deze stream. En ik draai bijvoorbeeld een cd van de Stones op de achtergrond. Heel zachtjes, dat je het bijna niet kan horen. Ik denk dat niemand daar moeilijk over doet. Maar als ik echt duidelijk uh, ga draaien en ik ga zeggen... Oh, maar een goede cd. En die heb ik gisteren gekocht. En uh, dat en dat. Uh, en ik ga het echt uh, een paar liedjes zijn. Uh, ja, dan, dan, uh, dat mag voor mij niet. Hey, je mag wel, uh, als ik zo zeker begrepen heb, altijd... Je mag wel wat ze noemen teasers uitzenden. Dus je mag bijvoorbeeld wel 15 seconden van zo'n nummer uitzenden. Okay. En ja. dan zeggen, en dan daarbij duidelijk vermelden van, uh, nou dit is een cd van de Rolling Stones. Als je die zelf wil hebben, dan kun je hem daar en daar komen. Ja, maar, ik, maar weet je wat het is? Uh, er zijn bands, sommige bands die vinden het helemaal niet erg hè. Die zeggen dat het is juist reclame. is. Ja, dat vol zie je voor. Dat zie je volgens mij. Uh, ik weet niet in hoeverre dat zit met Omnia en Ridder Radium. Ja, want uh, Omnia uh, is ook uh, rechte muziek, hè? Ja, Het absoluut. Is, uh, geen rechte, fraaie muziek dus. Nee, je moet wel echt dan een, een, een brief of een e-mail van hen uh, in je bezit hebben. Mm -hmm. die, uh, ja, waarmee je dan kunt aantonen dat, dat, dat hun jou dat pardon hebben gegeven. Om dat te mogen gebruiken. En weet je wat het ook is? Um, hoe zal dat nou? Nou, uh, ja, nou weet ik het even niet meer. Um, uh, ah, nou, het vlak gaat weg? Volgens mij, ja, ik weet niet, niet meer hoe dat zit. Ik, ik, ik, ik, ik wou net wat, uh, wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Het is mijn Het had wel iets met muziek te maken, in ieder geval. Maar in ieder geval, ik heb, uh, ik heb een link in de chat gepost. Ja. En dat is bijvoorbeeld een heel goed uh, voorbeeld van een schitterend nummer, wat je op die manier uh, toch kunt draaien. Oké, okay, juist naar verbinding aan het maken. Dus, uh... Even kijken hoor, want, uh, ja, ik klik vaak, uh, dat is mijn gewoonte, ik klik altijd twee keer op een icoontje. Mm -hmm. En als ik het op deze computer doe, dan, dan pakt hij hem ook dubbel. <laughs> dus ik even, ga even kijken. Oké, je hebt een advertentie van 10 seconden. De wc waar uw water mee wordt gereinigd. I love water. Nou begint het filmpje. Maar nou, ik heb er geen geluid bij. Homeless Mustard sings Creep. Ja. On en Anthony. 12 november 2009. Ik zie een man met een pet en een grote taliban baard. Met een gitaar in zijn handen. Ik kan het niet horen. Maar. Even kijken. <laughs> Even kijken. Want, want uh, weet je wat ik ook ontdekt heb? Als je bijvoorbeeld uh, een uh, dingetje maakt. Uh, zeg maar zelf een filmpje maakt. Dan kan je kiezen of die rechten bij YouTube vallen. Of onder Creative Commons. Ja. Dan kan je kiezen. Dus ik kies altijd voor Creative Commons. Ja. Want uh, ja, op zich. Kijk, als iemand mijn programma downloadt. Want ik zet dit programma ook online iemand die wil het uh, gebruiken, heb ik er uh, geen moeite mee. Want ik doe het zelf ook van andermans muziek. Maar ik heb alleen geen toestemming uh, gegeven om het te, te mixen of te plakken. Weet je waarom? Je weet nooit dat als ik, als ik nou wat zeg, hè, maar, uh, of jij ja, of ja, zegt wat, en iemand, je kent het in manipuleren, hè, dan kan je mensen dingen laten zeggen in die mix. Ja, klopt. Wat... Uh, Misschien heel, uh, ja, hoe noemen ze dat, incorrect is, hè? Ja, dat zou wel. Ja, en, uh, en, maar uh, ja, die muziek, daar zit uh, muziek bij, die mag je wel uitzenden, of kopiëren, of verspreiden, maar die mag je dan weer niet mixen. Dat staat er allemaal vaak bij. Dus ja, ik lees het altijd goed, hè? Van ja, het ma Mag nou wel f... of niet? Ja, het is vrij ingewikkeld, allemaal ja. soms. Het staat daar meestal ook bij, hoor. Dus eh. Uh maar je zat ook geen, even kijken hoor er zat ook geen creative comments bij je weet het eigenlijk niet nou ik heb oh. ik heb dit al wel eens uh, uitgezonden alleen, uh, er stond een e-mailadres bij uh, toen in die tijd en daar heb ik uh, hoe heet het uh, uh, een mailtje heen gestuurd ja en dat doe ik wel vaker gewoon op de Bonnefoyenbron ...je hebt heel veel... Uh, amateur op YouTube... Ja. ...en dan... Uh, ...die die, sturen, ...die hebben vaak hun e-mailadres... ...en die hebben gewoon wat leuke liedjes opgenomen... die hebben ze op hun kanaal gezet... ...en daarmee hopen ze beroemd te worden natuurlijk... ...en wat ik dan doe is... Uh, ...ik stuur ze dan gewoon een mailtje... van: ik moest luisteren... ...ik heb een radioprogramma... ...dan luistert het hooguit... Uh, ...ergens tussen de twee en de zestig man... Ja. Uh, meer, ...meer niet... Uh, mag ik een keer een liedje van je draaien. Vaak dan krijg je, nou, 9 van de 10 keer krijg je bericht van, oh, je pak maar wat je hebt wel. Oké. Okay. Want, uh, ja, want uh, alleen, ik weet niet hoe het zit. Kijk, stel naar nou voor, ik, ik, uh, ik stuur bijvoorbeeld Heidevolk een mailtje van, joh, ik vind jullie muziek geweldig, mag ik het uitzenden? Ik ben niet commercieel, uh. ik verdien er geen, geen ene cent aan. Uh, wat ik wel eens doe, ik maak wel eens reclame voor die website van Klortje. En daar kan je dan op uh, Triviant spelen. Maar het is geen commerciële site. Het is puur spelletjes of chatten. Er staan ook heel veel radiolinken ook, op. Ook van Nelly en van mij staat die erop. En uh, dat mag weer wel, want het is niet commercieel. En niemand. Huh, Klortje verdient er ook zelf niks aan. En het leuke is, die man die hier. Uh, die, die, die, uh, dat reclamespotje is opgenomen door dezelfde persoon die mijn jingles heeft opgenomen. Ja. Okay. Dat is kan van, ik... uh, hoe heet dat? Uh, uh, jingles, jingles.nl uh, of weet ik veel hoe heet dat. En, uh, maar goed. En, uh, en uh, daar zit ergens in Friesland, geloof ik. En, uh, ja. Hij doet het uh, leuk hoor. Dus, uh, het is ook niet zo duur, want uh, hij is een van de goedkoopste want uh, er zijn uh, bij die uh, betaal zo'n paar tientjes voor één uh, jingle al ja inderdaad ja, nou, ik, ik, ik, ik uh, probeer altijd zelf dingen in elkaar te knutselen en op een van die websites uh, waar we het toen een keer over hadden van uh, Freeplay daar ja. staan ook allerlei uh, audio-effecten en, en geluiden en, en, en die, jingles en dergelijke. En die mag je allemaal gebruiken ook. En die mag je allemaal gebruiken, ja. En, die mag en, je en de hoe de heet die website, website ook weer? Uh, freeplay. Freeplay, oké. Okay. Even de chat zetten ook. Ja, ja. En die hebben een jingle-afdeling en een geluidseffecten-afdeling. En daar kun je lekker mee... Uh, en ik zit trouwens, ik zit even door dat zit, document. Wil, wil je van... even die website op, de, op, de, op de, de chat zetten? Ja. Dan kan ik het ja. straks even naar mijn favorieten overgooien. Ik of zit ik ben... even een uh, documentje van uh, YouTube te beladeren. Ja. En daarin staat uh, de algemene YouTube uh, rechtenregeling Kun je ...komt overeen met de Creative Commons licentie... Okay. Uh, ...YouTube en Creative Commons zijn een ...waarmee de videomakers die hun video's uploaden naar YouTube... ...anderen toestemming geven hun werk te, uh, uh, te kunnen gebruiken. Oké, okay. ja, dat, dat is wel nog natuurlijk. Ja, ja. Dus dat ziet er op zich wel positief uit. Ja, dat is, uh, dat is mooi joh. Ik, ik krijg er steeds meer plezier in hè. Als ik, uh, maar ja, ik, ik had uh, periodes dat uh, nou, misschien uh, één, of één luisteraar of misschien helemaal niks. En dan had ik wel eens het idee van ja, wat doe ik het eigenlijk voor? Kijk, ik vind het wel leuk om te doen, maar het is ook wel leuk als je. Al heb ik maar vijf of tien luisteraars, ben ik al tevreden, weet je. Ik kan het tot, uh, tot duizend. Maar al heb ik er maar vijf of, of, of tien. Dan ben ik ook tevreden. Al zijn er maar twee of zo. Ja, nou, dat, heb, dat heb ik ook wel eens hoor, en, mm. en, en sterker nog, ik, uh, uh, kijk, ik ben naar Fama Radio gegaan omdat ik gevraagd ben, ja. zeg maar. dus het was niet mijn eigen idee om een radioprogramma, maar er waren er een paar mensen die zeiden van, we zouden graag zien dat jij ook een radioprogramma deed ja, ja. En dat uh, het, het lijkt, lijkt mij ook, uh, en ik heb er nog steeds wel schik in. Maar ik heb ook wel een keer een uitzending gehad. Uh, dat ik bij mijn eigen dag van, uh, er zat, op een gegeven moment toen ging, uh, ging bijna iedereen weg. En toen zaten er nog twee of drie luisteraars buiten de, de standaardnamen die altijd in de chat staan. En toen heb ik gewoon gezegd van jongens, ik kap ermee. Ik heb de stream uitgezet en uh, ik was er gewoon even helemaal klaar mee. Ja, ja omdat je dan zoiets hebt van ja, wat doe ik het voor? En ik heb zeker in het begin, toen ik in het begin uh, presenteerde, heb ik heel veel uh, negatieve reacties gehad, zeg maar. Uh, van mensen die uh, gewoon mij via Facebook en Twitter de benaderen en gewoon in het wilde weg begonnen te schelden en te tieren. Ja, en, en uh, waar, waar was dat dan? Uh, welkes, uh, was dat op de chat of zo? Of, uh... Ja, nou, nou, kijk, ik bedoel, ik had op een gegeven moment, uh, als ik in de chat zat bij Fama uh, Radio, zeg maar, of, uh, dan, uh, dan gebruikte ik ook gewoon mijn eigen naam en ik gaf mensen ook wel mijn, gewoon mijn Twitterpagina of mijn Facebookpagina, weet je mm -hmm. wel. Ja. Nou, en dan zaten er toch zeker in het begin, uh, toen ze dan wat problemen hadden, zaten er toch schijn de individuen mee te kijken, zeg maar. Die het dan nodig vonden om in de week daarop de hele Twitter en Facebook uh, te gebruiken. En uh, als, als je dan hun blokkeerde, dan ging het via de Facebook- of Twitterpagina van een vriend, weet je oh, wel. Jezus, ja, ja, en, ja. ja. En, dat, en dat bleef maar doorgaan, en dat bleef maar doorgaan, want ja, hun, ja. Vonden, ja, ja, hun ja. vonden het allemaal uh, kloten wat ik uitzond, zeg maar. Ja, nou, nou, ja. Dat is uh, goed recht. Nee, maar, maar ik bedoel, dat bouw, kijk, weet je wat het is? Dat, kijk, en daar word ik vaak boos om hè, op zo, dat soort dingen. Want dan gunnen ze een ander die het wel leuk vindt, gunnen ze dat plezier niet, omdat ze het hun het niet mooi vinden. Nee, maar je hoeft, dat, niet, te, de, je hoeft niet te luisteren. Ja, precies. En, en kijk, er zullen ook mensen zijn die mij niks vinden. Oké, okay, dat ze denken, nou, oh, rot muziek of uh, een stom gelul. Nou, oké, okay, maar je hoeft niet te luisteren, ja toch? Ja, Doe, op, het ging bij mij ook vanavond dat ze den, met sommige dingen die ik dan zei... dat ze het daarmee uh, oneens waren. Ja. Nou ja, dat, dat kan. Ik bedoel, iedereen, uh, iedereen die heeft zijn eigen persoonlijke kijk op, uh, op zaken... Ja. en die hoeven niet uh, noodzakelijk uh, aan te sluiten bij wat een ander denkt. Ik bedoel, op dit moment zien we dat heel erg uh, met een bepaalde... Uh, ja, een bepaald bedrijf in Nederland dat centraining geeft, en die doen het heel erg commercieel. maar ja. Die vragen daar dus een, uh, nou, een vrij redelijk uh, bedrag voor. Mm -hmm. En uh, daar is een hele hoop gedonder om, zeg maar, want de leraar bleek niet gecertificeerd te zijn en uh, mocht dus eigenlijk helemaal geen les geven. Oh, maar ik heb het uh, wel eens gelezen, ja. En uh, meer, van dat soort, uh, meer van dat soort dingen, zeg maar, hoop gedonder eromheen. En ik heb zoiets van, jongen, uh, laat mekaar allemaal lekker. Uh, je, hoeft niet, uh, je hoeft niet naar elkaar te luisteren. Uh, je hoeft niet met elkaar eens te wezen. Ik denk dat je dat in alle levensovertuigingen, en alle religies heb je dat wel. Dat sommige mensen zeggen van, maar ik heb gelijk. En de anderen zeggen, ik heb gelijk, uh, ga ik dus niet mee meedoen. Ik heb zoiets, altijd zoiets gezegd in het begin ook altijd van... Uh, ik, ben geen, uh, ik ben geen leraar, ik heb geen echte kennis. Wat ik vertel, hoef je niet te geloven of hoef je niet vandaar aan te nemen. Het is puur zo, zie ik de dingen. nou Doe er je voordeel mee? Of denk ben je eigenlijk die goze klets aan zijn nek? Een van de twee. Ja, nee, precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Bedoel, uh, ja, ze hoeven niet te luisteren. Wij, zie je, je, er zitten knoppen op die computer en er zitten miljoenen zenders op en uh, ja, kijk, uh, Ridder Radio ik luister al sinds nou, zeker 11 jaar luister ik daar nou ik luister ook niet naar alle programma's maar er zijn een paar mensen waar ik naar luister dat is Nelly uh, Guus en Willem ja. en uh, ja, en af en toe ook wel naar Sunset, maar ja, weet je wat het is als ik naar iedereen moet luisteren dan, dan uh, dus ben ik de hele avond uh, bezig, weet je en ik heb natuurlijk ook nog een vrouwtje thuis <laughs> En ik heb ook wel eens andere dingetjes te doen, dus ik kan niet altijd luisteren. Maar uh, uh, ik, uh, als ik de, de tijd heb, dan. Uh, ja, meestal heb ik wel tijd voor uh, bepaalde avonden. Maar ja, ik kan natuurlijk niet uh, elke dag uh, uren, uren aanzitten, weet je? Begrijp je wat ik bedoel? Nee, inderdaad. Hetzelfde, dat hebben wij hier ook. Want uh, ik ga ook wel eens vrijdags naar de kroeg. En dan kan ik ook niet luisteren, mits die... ja, want daar gaat ik wel eens goed gaan dicht. Hè? Want uh, in principe, als het uh, niet druk is, gaat hij acht uur al dicht s'avonds. avonds. En als het nou gezellig druk is, dan gaan ze door tot een uur of één of zo. Ja. En dat gebeurt wel eens, dan ben ik er om zeven uur of zo. En dan, ga, en dan uh, sluit hij uh, om negen uur of zo, doordat er te weinig mensen zijn. En dan kan ik toch nog naar Ridder Radio luisteren. Ja. En dan denk ik naar Pak Gouden Tram... Ik denk dat ben ik nog maar weer op tijd om naar Guus te luisteren of zo, weet je wel. <laughs> dus uh, ja. Dus, maar ik ga, ik ga niet elke week meer hoor. Voor in het begin ging ik elke week. Uh, maar ik ga nou om de week. Want <coughs> ja, op een gegeven moment. Uh, je wordt op een gegeven moment onderdeel van het meubeleren. <laughs> en uh, ja. En uh, ja, ik moet natuurlijk ook op mijn zentjes letten. Hè, want ja. Het is weet het. duur. Hè? Ja, het is. Uh, ik ben. Uh, ja... Het ligt eraan. De ene keer ben ik uh, 12 euro kwijt. En maar ik ben ook een keer uh, over de 30 euro kwijt geweest. Maar als ik dat elke week ga doen, nou dat is per maand, even 4 keer 30. Dat is toch uh, 120 euro in de maand. Ja, die hij dus, heeft uh, niet zo 21-21. En uh, ja, ik heb ook wel eens... Uh, <coughs> nou, toen... Uh, ja, je hebt altijd mensen die wat weggeven. en Je geeft wat terug. Ik denk, nou, de schat, ik, zei, nou, ik ben denk ik rond de 25 euro kwijt. Zegt die gozer, ik krijg 56 van je. Hé? Hoe ken dat nou? Hij zei, ja, je hebt ook een hoop gekregen. Ik zei, oh, oh. Nou, nog niet eens eh, aan gedacht. <laughs> weet je, dan ben je zo aan het praten met elkaar. Dat, nou, die geeft wat en je geeft die weer wat terug, weet je. Maar soms zitten er zoveel mensen en dan vind ik het lullig. Want uh, ja, daar zitten ook mensen bij uh, waar je dan niks mee hebt, hè? En die zitten er dan bij en vind ik het lullig om die ook over te slaan. Dus dan geef ik de ook, weet je. Maar ja, als het echt heel druk is, dan doe ik het... Uh, ja, alleen het kringetje waar ik dan bij zit. Want uh, ja, ik ken moeilijk de hele zaken. Uh, dat wordt uh, te gek, weet je wel. Dat wordt een beetje te prijzig allemaal. <laughs> Hoe graag ik het ook wil doen, hoor. Maar ja, het kan niet altijd, weet je. En toen was het stil. <laughs> hey, ik ga even, nou, nou, draai even ga even een plaatje draaien. Draai even een plaatje. Ik ga even een plaatje draaien. Ik ga even kijken. Ik wil een beetje rustig nummertje draaien. Even kijken hoor. Ik heb hier uh, heel veel staan. Uh, ik heb gisteren die cd nog van Caro Emerald gekocht in nieuwse. Zo, die is nog beter nog dan de eerste cd. Die was ook goed hoor. Want die, uh, nou, die is fantastisch. Oh. De hele cd is... Uh, ik heb hem uh, gisteren in het uh, winkelcentrum in uh, Leidse Dam-Voorburg, Leidse Hagen. En dan heb ik hem gekocht, dan was hij 17 euro. En dat was vrijdag, groot vrijdag ja. En dan kom, zaterdag, kom ik bij de Mediamarkt in Rijswijk hier vlakbij. Zat diezelfde cd voor 5 euro goedkoper. Ik denk, nou ja. Dat ja. <laughs> altijd zien. Ja, nou, ik had hem bij Free Records opgekocht. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen, want die is altijd duurder. Maar ja, die had toch ook nog maar vier staan of zo. Dus het, uh, en toen kijk ik thuis in de, op de album top uh, de 100 van deze week. En er was Armin van Buren nieuw op twee. En op één stond Carol Emerald. Ook nieuw. Op één. En ik zo dan. Dus kun je nagaan. Heel uh, nou mensen zijn gek zijn op dat soort muziek. Want het is allemaal muziek uh, een beetje uit de stijl van de jaren... Eind jaren 40, jaren 50 zo. En uh, nou, dat is fantastische muziek. Nou, dan zal ik je gelijk nog uh, een tip geven. Ja. Uh, ik vind hem heel erg goed. En hij is, het is ook muziek van nu. Hij is eigenlijk in uh, Nederland praktisch totaal onbekend. Hij wordt nergens gedraaid eigenlijk. Zijn eerste nummer werd heel af en toe... Uh, savonds laat of s nachts nog een keer op 3FM gedraaid. En ja. verder is uh, Michael Kiv Kivanuka. Michael Kivanuka. Okay. Ja. Ik zal hem even de naam even in de chat schrijven. Mm -hmm. En hij maakt schitterende muziek uh, die je echt terugbrengt naar uh, de soul van de jaren, uh, ja, 50, de Marvin Gay-achtige. Uh, Oké, okay. ja, dat is ook wel een uh, muziek. Ja. Ja, achtige muziek zeg maar. Ja. Dus die zet ik even in de chat. Dan ga ik zo eerst even met de honden. Dan breek ik de verbinding in. En dan ga dan... ik even een uh, mooi liedje opzoeken. Oh ja, net. wacht eens even. Ik heb hier al wat. Heel mooi is dat. Dus, uh, de band heet Lul. Maar dan met dubbel L aan het eind. En uh, die heb ik via Guus ontdekt. Die draaide hem een keer. Ik zei, jongen, uh, waar kan ik de muziek downloaden? Ja? Op uh, jamendo.com. En zo heb ik Jamendo ontdekt. Kijk. En dat is een liedje dat heet uh, Explanation... Of een misunderstanding Dat is een prachtig nummer, Dan gaan jullie nu naar luisteren. Tot zo! was de band Lul met uh, Explanation of Misunderstanding. Uh, Oké, okay, uh, Jacco is zijn hoortje aan het uitlaten. Ik weet niet of er nog mensen op de chat zitten. Ik zit even te kijken. Ik geloof dat uh, Vlinder er ook nog op staat. Hé hey, Vlinder, luister je nog trouwens? Want uh, ja, ik, uh, ik ga het, uh, een mix draaien die ik uh, van de week heb opgenomen. En uh, het, is, uh, het zijn allemaal nummers van... Uh, DJ Kovic en die heb ik van verschillende albums van hem gemixt. En uh, nou ja, ik, ik hoor wel als uh, Jacco straks terug is. En die ga ik nu draaien. DJ Kovic en uh, gemixt door ondergetekende DJ Jaap. En ik heb het genoemd de Collection Mix. Uh, het liedje duurt uh, eigenlijk uh, langer, ik ben nu uh, een kwartiertje bezig. En uh, in totaal duurt hij iets van 35 minuten. Ik heb hem zelf gemaakt, maar bestaande uit 10 liedjes van DJ Kovic. Kovic met een K en dan eind een C. Oké, okay, we zijn toe uh, uh, weer aan... Uh, ja, oké. Okay, uh. Hey Jaco, ben je er nog? Jacco? Ja, ik zie wel uh, Jacco op, op de chat. En vlinder dan. En uh, goed, oké, okay, maakt niet uit, anders bel je hem even terug ofzo. Dus, uh, ja, we zitten hier uh, ook op de chat hier, met z'n drietjes. Uh, we gaan het volgende liedje draaien, en dat is een beetje uh, gothic uh, muziek. En dat is... Uh, van de band Diablo Swing Orchestra met het nummer Heroine. Maar ja, luisteraars, dat was de... One more time. Ja, dat laatste outro was ik even vergeten. Maar oké, okay, dat was Diablo Swing Orchestra met Heroines. En dat is prachtige gothic muziek. Ja, oké. Okay. Ja, um we zaten net even op, uh, op de Skype. Ik ga eens even Jacco terugbellen. Uh, ja, we proberen contact te zoeken met onze vriend Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Anders ga ik het even proberen. Ja, we gaan het even proberen, Jacco. Nou, jammer dat Vlinder net uh, geen afscheid heeft genomen op de chat. Zisteren is uitgegaan. Maar oké, okay, uh, Vlinder, uh, als je luistert, uh, wel te rusten. En tot de uh, volgende keer dan, hè. Hai, Jacco. Hé, hey, Jaap. Hai. Ja, we well, kunnen... Sorry. We kunnen kijken of we, of we Herman uh, nog kunnen bereiken. Want ik heb er net Marcus ook proberen te bellen. Maar uh, dat lukt ook niet. Hij is, geloof ik. Ja. Oh nee. Ja, hij staat online. Ik geloof dat hoe. Uh, online, ja, wat is het? Ja, ik zie zo'n uh, doorzichtig dingetje, onzichtbaar of zo. Ah, oké. Okay. Ja. Maar het kan ook zijn dat hij er niet is hoor. Nee, nou, ja, dus, uh, Ik heb uh, Skype op mijn uh, iPhone zitten. Ja. En dan is het heel vaak voor anderen, lijkt het alsof ik er ben. Maar dat is gewoon een programmaatje, dat, ja, die app die draait gewoon constant. Okay. Dus hij staat gewoon aan, terwijl, ik, terwijl hij misschien op, op mijn werk in een kluisje ligt. Oké, okay. ja nou, het is, uh... ja ik weet niet, uh... kijk ik was vanmiddag bij mijn moeder, die is 85 jaar. En uh, ze hebben een uh, kabelabonnement uh, voor televisie en voor telefoon, maar ze hebben geen internet. Het was al eerst nog het oude netwerk, weet je, het is gewoon zo'n analoge kabel. Ja. En toen was ik uh, vorige week bij toen had ze zo'n uh, zo kastje, zo'n digitale. Uh, ik zeg, God, dat, uh, ik heb, uh, nou, dat is een modem eigenlijk. Maar ze hebben dan gratis internet, dan wel een trage verbinding. En je kan gewoon uh, met je telefoon via uh, wifi, kan je gewoon uh, internetten. Alleen het is wel wat trager dan bij mij thuis, maar het, ja. uh, het, het werkt fantastisch. Okay. En met, okay. met Skype, ja, uh, je, ja, je kent inderdaad Skype, maar doe ik dat buiten, dan kost het me dat een heleboel uh, geld. Hè. Dan is het uh, denk ik goedkoper als je dan gewoon belt, denk ik. Want ik heb geen abonnement, ik heb een prepaid. En uh, die haar ja, valt wel mee hoor, qua prijs. En uh, het is van Lebara. En uh, ik mag geen reclame maken, maar... Uh, ja, het, uh, ik zit af en toe eens op mijn Facebook te kijken. Uh, op dat ding. En dat valt best mee. Maar hier en daar zit ik via wifi. En dan kost het me geen Starva extra. Alleen ik moet hem wel elke dag opladen. <laughs> Want ik ja, oké. Okay. Ja, ik wou toen... Uh speciaal heel graag zo'n uh, zo iPhone hebben. Dus toen moest ik wel aan een relatief uh, duur abonnement. Maar ja, dat loopt in uh, december loopt dat af. Ja, dan hoop ik uh, dat de telefoon het nog prima doet. En dan kan ik ook gewoon een uh, prepaid kijken. Is het wel een uh, Simlock-vrij toestel? Ja. Oké, okay, ja, dan kan je er alles in stoppen. Als je hebt, uh, ja, je hebt, je hebt zoveel, uh, alleen uh, ja, er zijn er een... Er uh, is één telefoonbedrijf. Die zijn heel goedkoop, maar ook heel slecht. Ken je die Lightmobile? Of Vectafoon? Nee. Nou, die moet je niet nemen. Want ik heb hem een keer zo'n kaart gekocht. Dat is gewoon een prepay dan. Of, uh, ja. En uh, als, je ging, als iemand jou belt en je bent uh, te laat met opnemen twee keer overgaan, dan doet hij het gewoon niet. En oh. eh, dan gaat hij eh, over naar je voicemail of wat dan ook. Nou, ik heb dat ding gelijk weggedaan. Ik zat gelukkig toch niet aan een contract vast. Dat was van, van Delight Mobile. Je ziet veel reclame op die avondwinkels. Je ziet wel eens van die reclames ervan. Dus Delight Mobile en Vectafone. Dat is dus één bedrijf. En dat is dat je eh, KPN hebt en, eh, en hoe heet dat andere ook weer? Die goedkopere, die is ook van KPN. Ja, nou, die zijn wel goed hoor je die ook? Ja, er wordt altijd uh, reclame uh, voor gemaakt. Uh, oh, telvoort, ja? geloof ik. Oh, Telvoort. Ja, nou, ik, uh, ik denk dat ik gewoon overfouwen van een KPN. Uh, ik mm. weet. Maar uh, als ik een abonnement zou nemen, zou ik zelf kiezen voor telvoort, denk ik. Maar goed, bedoel ik bedoel dus iedere keus. Maar nou, ik, ja, het is voor mij belangrijk. Uh, ik ben vaak ver af, zeg maar. Maar sowieso mobiele telefoonverkeer vaak ja de dekking gewoon niet echt en uh, KPN en Vodafone hebben dan vaak toch op die afgelegen plekken de beste dekking ja dat klopt ja. want het mooie is bij Leibara Le heeft ook een KPN dekking oké okay. KPN ja, is... en dan heb je er nog eentje die is ook eigenlijk van Leibara hoe heet die nou is ook een bekende um, hoe heet die nou joh uh, ik kan er even niet op komen maar goed maar die zitten via het KPN netwerk Oké, okay, ja, dat is goed. En uh, nou, ik heb altijd verbinding en uh, ik ben echt tevreden met ze hoor. Ik bedoel, uh, maar KPN, ik vind KPN wel goed hoor, maar ik vind ze zo duur joh. Ja, klopt. <laughs> want ik had een pre prepay, want dat was eerst een abonnement. Die heb ik toen uh, opgezegd en toen zei ik nou, ik wil er een prepay van maken. Maar ik bleef, ik bleef uh, elke week moest ik een tientje bijlaaien. Ik denk, nou, dat, uh, dat werkt niet. En toen heb ik een LeBara kaart gekocht. En nou, hij werkt prima. Dus ook via internet is zo fantastisch. Dus uh, oké. Okay. Um, ja, hoeveel luisteraars heb ik? ik? Ik kan even kijken hoeveel luisteraars ik heb. Ik zie er hier één staan, maar dat klopt niet helemaal. Ik heb er twee, dat ben ik zelf. En jij dan? Nou, die, uh, Ik heb hier mijn internetradio voor, om te controleren of alles goed draait. Dus ik heb het volume helemaal uh, op nul gezet. Want anders gaat dat. Eh, ik heb het wel even laten horen. Zo in de verte. Hoor je het? maar ja, ik een En dat is dan 30 seconden later, hè? Ja, dat klopt. Want er zit een buffer tussen van 30 seconden. Want uh, ja, het is niet helemaal optimaal, hè? En als je dan precies op nul gaat zitten, dan gaat die -t -t -t -t totteren, weet je. Of, of de verbinding gaat dan uit. En dan, uh, dan duurt het dan 30 seconden voordat hij weer uh, oplaat uh, als het ware. Ja, oké. Okay, want wel ja. daarbij bij uh, Radio de laatste tijd ook wel eens uh, storingen. Dat, uh, dat de verbinding ineens wegviel. En dan uh, was hij er weer wel en dan weer niet. Het gaat, dat gaat uh, he? Dus dat is... Uh, ja, want ik, uh, ik weet niet. Heb ik naar vrijdag geluisterd of niet geloof. Uh, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik dacht het wel. Ik weet eigenlijk niet. Ja, nee, ik heb, uh, ik heb niet geluisterd. Nee, ik ben wel uh, afgelopen... Uh, want ik was een beetje in de war. Want ik had donderdag en vrijdag vrij, Nou, donderdag is het helemaal vaart. En vrijdag heb ik een snipperdag genomen. Ik denk, nou, voor die ene dag dan heb ik gelijk een mooi lang weekend, weet je wel. Ja. En ik ben uh, alleen donderdagmiddag uh, even bij het kroegje langs geweest. En ik ben voor de rest van de vrije dagen lekker met mijn vrouwtje thuis geweest. Ik ben, uh, ja, ik ben vandaag dan naar mijn moeder geweest met mevrouw Samen. En uh, ik ben naar de Boogaart in Rijzaak geweest. Uh, dat is dan een winkelcentrum. En het uh, winkelcentrum Leidsenhagen in uh, Leidschendam-Voorburg. Want dat zijn twee gemeentes. Die zijn sinds een aantal jaren één gemeente geworden. En dat is een heel leuk winkelcentrum. En uh, parkeren daar is nog gratis ook. Er staan duizenden auto's. Je hoeft er niks te betalen. Dus, uh, dat, kom je, dat kom je niet vaak tegen. En dan denk je, als je daar je auto neerzet, dan moet je wel een kaartje trekken. En als je dan uh, gauw binnen twee uur of zo, hoef je niks te betalen. Dan doe je dat kaartje in die automaat als je wegrijdt. En krijg je het kaartje terug. En dan kan je er gewoon uit. Ja, dan moet je in Apeldoorn komen. Ja. Dan weet, dan weet je niet wat je overkomt, echt uh, ik. De, de, de kapper waar ik mijn hoofd altijd laat kaal scheren, die, uh, die zit in de stad. Dat is een, een, een Chinese kapper in stad. Ja. Die is, betaal uh, ik meestal 11 euro op. En dan dragen uh, ze het scheerapparaat er even mee en ben ik klaar. Maar uh, ja, ik ga nooit met de auto. Maar ik ben één keer, toen was het echt slecht weer, ben ik met mijn auto geweest. Mm -hmm. Nou, ik zet mijn auto onder in de Oranjerie. Dat is een heel groot uh, winkelcentrum midden in de, in de stad, zeg maar. Je hebt gewoon de hoofdstraat, net ja. van, wat eigenlijk net de Kalvenstraat is. En dan uh, heb je daarnaast heb je, zeg maar, ook nog eens een keer een overdekstuk winkelgebied. Dat heet dan Oranjerie. En dan kun je je auto dan zetten. Oh, Voor mij en, ben na... ik daar een paar jaar geleden geweest. Ik dacht in 2009. 9 Duur. of 10. Toen heb ik hem een parkeergarage gezet. Ik weet niet meer wat ik kwijt was. Maar wat me wel opvalt, als je naar Epen gaat, want Epen zal je ook wel kennen: Faals, uh, Epen. Ja. En daar is het, uh, hoefde hij helemaal niks te betalen. Dat is 3 euro per uur. Zo, nou, ik zal je vertellen hier in de Boogaard, want ik dacht dat Den Haag zo duur was. Den Haag is iets duurder als Rijswijk, maar daar is een parkeergarage van Quick, kwik of zoiets. En uh, hebben ze een paar parkeergarages ondergronds en bovengronds? Hebben ze ook nog wel uh, verderop staan? En vroeger was het de eerste 80 minuten gratis en daarna betaalde je ook 1 gulden of zo. Dat was nog in de gulden tijd. Maar nu betaal je, nou ik zou zeggen, vorig jaar betaal ik 1,50 euro per uur. En dat is vanaf 1 januari 2 euro per uur geworden. Maar als je de steenwaaklaan helemaal afrijdt, dat is achter de boogaard. En je zet hem, er is ook een kleine winkelcentrum vlakbij. Heel kleintje. En dan zet ik mijn auto er op die hoek. En dan moet je alleen je parkeerschijf voor het raam zetten. Dan mag je hem twee uur gratis parkeren. Maar zet je hem nou, zeg maar, 50 meter verderop neer. 50 à 100 meter verderop. Dan heb je dan die hele kleine winkelcentrum. is meer een buurtcentrum, zeg maar. Met allerlei kleine winkeltjes. Dan mag je hem zelfs drie uur neerzetten. Gratis. <laughs> en hier in Den Haag, nou, daar betaal je 1,60 per uur. Dus ja, het valt dan ja. nog mee als ik kijk, uh, ik vind 3 euro, daar schrik ik eigenlijk wel van. En dat is ja. gewoon buiten of in een parkeergarage? Dat is in een parkeergarage. Oké. Okay. Ja, parkeergarage, Ja, ik, ik weet niet wat het hier precies kost. Maar dat kan ook verschillen waar je zit. Hè? Want de Scheveningen is peepard duur. Uh, soms kan je wel eens 25 euro kwijt zijn voor vier uurtjes parkeren. Want uh, toen uh, in 2000, dat was, in, uh, toen was de gulden dan nog. Dat was net, net voor die overgang naar de euro. Hè? Toen ben ik een keer naar het uh, strand geweest bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Dus ik zet mijn auto neer waar je die schuine flats hebt. Naast het koerhuis. Uh -huh. en, uh, dus ik zet mijn auto erin en ik bleef maar bijvullen was ik ook 24 gulden kwijt <laughs> voor, voor vier uurtjes nou ik denk dat de volgende keer pak ik de fiets het is wel drie kwartier fietsen maar het kost me niks en je bent nog lekker in beweging alleen ja het stuk terug het, het, het, het, het, het is heel gek het is net alsof je eerder sneller is om thuis te komen dan er naartoe want ik weet dat het 40 of 45 minuten fietsen is. Maar ik vind het niet erg als het mooi weer is. Dus nou, dan kop je gemakkie. Dan fiets ik er van Alka helemaal uit tot aan het eind. En dan ga ik bij de watertoren rechtsaf. En dan fiets ik ook rechtdoor. Kom je geen moment bij een knik. Dan heb je een fietsenstalling. Nou, die zet ik beneden neer. Dat is ook gratis. En uh, je loopt, uh, nou, misschien uh, 10 minuten door de duinen en je bent op het strand. ja. En ik ken nog wel toch nog dichter in de buurt. Daar fiets ik gewoon dwars door het centrum heen. En dan kom ik ergens uit bij Duindorp. En dat noemen ze het Stille Strand. <laughs> maar ja, eh, het is wel wat korter. Maar ik vind het daar veel leuker. Daar je vlakbij de pier en zo in de buurt. Aan de andere kant heb je Wassenaar. heb je nog een heel groot naakstrand van 2-3 kilometer. En eh, je kunt er eindeloos wandelen daar. Nou. Eh, ik weet niet hoe ver, tot, uh, tot Noordwijk, weet ik veel. En, uh, alleen als je bij Ijmuiden komt, dan, dan moet je het strand af, omdat je dan om die haven heen moet. En dat is bij Scheveningen ook, als je naar het zuiden gaat, dan moet je om de haven, hè, vanaf de tweede havenhoofd, of het eerste havenhoofd. Dan kan je helemaal tot een uh, hoek van Holland lopen, zonder obstakels. Dus dat is heel enkel hoor. Alleen zou ik aanraden om het door, niet door het Mulle zand te wandelen, want je bent, uh, het is heel vermoeiend, hè? <lacht> <lacht> het is heel vermoeiend. Denk je dat je hem nog te pakken kan krijgen? Of? Nou, ik kan het proberen. Eens dus even kijken, hoor. Hij staat uh, wel online. Ik ga het even proberen. Als ik wegvel, dan moet je me maar even bij, uh, gooien. dan. Eens dus even kijken, hoor. Uh, even kijken, ik zie wel... Aan een vergadergesprek toevoegen. Ja, is goed. Dat doen we. Kijken wat er gebeurt. Ik zie een fotootje van hem. Ik hoor alleen geen geluid met overgaan. En dat had ik daarnet met Marcus ook. Kan ook zijn dat hij onteten is. Want ik weet niet hoe laat ze daar nu hier dus je... Oh, daar is het. Ik zie de tijd. Vijf voor acht in de ochtend is het daar. Hij hey, mag ook tussenkomen. Hé, hey, Herman. Goeiemorgen. Ik, Hallo heren. Het is bij jou bijna acht uur hè, in de ochtend. Bij mij is het uh, vijf minuten voor acht in de ja, morgen. Hè? Ja, ik ja. zie het staan op Skype. <laughs> ja, dus... Uh, ja, ik ben juist uh, al een uur of twee wakker en zo. Ja. Lekker om de koffie te leuteren. Leuteren. Gezellig. Ja, het is hier vijf voor tien in de avond. Ja. Dus, <laughs> dus. En... Uh, ik zag, Vlinder was erbij. Ja, dat klopt. Dat. Vlinder uh, was net ook in de uitzending. Die is er nou uit. Want die zat ook op de chat hier. Van Eurostar Radio. Ja, en uh, ze heeft er heb... ook al uh, een pauze doorbij gezeten. Maar... Ja, ik, heb, ik heb een lange tijd van haar niet meer gehoord. Oh. Ja. ja, want uh, ze was wel op Pharma uh, woensdag. Dus en ik uh, geloof ja. gisteren met, met uh, Nelly. Oh ja, gisteren waren we ook uh, bij Nelly op de Pharma. Want het valt me op als uh, Nelly uitzendt, zit er op ridderradio ja. maar een handje vol mensen op de chat. Ja. En bij Farma zit er een heleboel. Ja, ik. Eh, ik, ik probeer op Farma te komen Elke ja. keer. Ik, het, het lukte niet zo voor, oh, ja. voor een zekere reden. Dus, uh, want uh, heb je het wachtwoord van uh, nou, ik mag het niet over de radio zeggen, anders kan iedereen het horen. Maar jij, ja. heb jij geen wachtwoord gehad van Nelly dan? Dan stuur ik hem even via mail naar je toe. Uh. Het wachtwoord. Als je die hebt, kan, kan je inloggen op de, op de chat. Oké. Okay. Dan zal ik je het wachtwoord straks even sturen, goed? Oké. Okay. Dat is een heel makkelijk wachtwoord. Dus. <laughs> ja, ik weet ook niet in hoeverre uh, Adrie, zeg maar, iemand die zich aanmeldt... ...dan nog eerst moet doelen laten, zeg maar, daar in de chat. Ja, want uh, Grouw Vlinder, die was toch wel gewoon... Uh, ...want ja, uh, dat heb ze gedaan omdat ze toen gepest werd op de chat... Door, door, uh, daarvoor heeft ze ook die wachtwoord uh, uh, erop uh, laten maken door Adrie. Want ze werd ge getraaid en zo. Maar Vlinder, uh, ja, of, of anders, wat toch ook kan doen, ik kan ook uh, een mailtje vragen aan, uh, aan Nelly. Vraag uh, of zij dan toestemming. Ja, ik denk toch wel dat, nee. dat jij daar toch wel bij mag, Herman. Kom, nou, jij hoeft toch geen uh, toestemming te vragen. Uh, maar inderdaad, zo, zo, zo werkt het wel. Herman of jij dan, een van jullie twee, moet even een mailtje sturen naar Nelly. Ja. En dan krijg je van Nelly een mailtje terug met daarin je gebruikersnaam en je wachtwoord. Nou, je hoeft alleen maar je wachtwoord. Uh, want ja, oké. Okay. Want, want ik, ik weet al... niet of iedereen hetzelfde wachtwoord heet, hè. Nou, volg... misschien... oké, okay, dat zou misschien ook nog kunnen, ja. Ja. Want dat, uh, maar ja, ik kan wel een andere naam invoeren als ik dat wil. Alleen het wachtwoord blijft dan wel hetzelfde, maar dat kwam ik ruiken. Ja. in. Toen had ik ja in jou ingetoetst. Maar met ja. wij de computer zon er twee keer in. <laughs> dat was gisteren. Maar dat is, wel <laughs> leuk, uh, dat is wel leuk Herman, want gisteren heb ik mijn uitzending uh, gehad daar zo. Ja? En toen heb ik ten ere van jouw programma, heb ik een, uh, ruim een half uur Herman Swingen en Swee gedaan. Heb je? Dan heb ik een uh, half uur uh, alleen maar muziek uitgezonden die jij normaal gesproken ook. Uh... Ja, daar hoef, hoef je niet voor je te betalen. Het is een schenk. Ja, ja hartstikke is... ah, mooi. Ik heb de link uh, in de chatbox hieronder bij Skype ingevoerd. Als je daarop uh, klikt, zeg maar. Ja. En uh, dan kom je op de pagina van Fama terecht. En ja. als je dan het uh, spelletje afklikt met play, uh, daarin, als je daar op klikt, dan speelt hij af. En dan zo rond uh, minuut 45, dan uh, begint uh, Herman Swing S.W. op Fama. Want wij willen jou heel graag naar Fama toe halen. Oh, hang on a minute. Ik, ik dit moet, moet ik allemaal opschrijven. Ik, waar is mijn boek? Ik heb, ik <laughs> heb een boek waar dit alles zo erin schrijven. Waar is het? Oh, hier heb ik er een, daar heb ik er een. Of misschien, vond... dat, her... misschien dat Herman bij Jaap kan uitzenden. Oh, dat mag hoor, dat mag. Oké, okay, uh, even kijken. Even dit opschrijven van Nelly's, wat je hier geschreven hebt. Het, het, uh... Even dus geduldig blijven, heren. Ik ben, niet nou ja, zo heel... ja. ik ben niet zo heel snel in de morgen. Zo 1 uur of tien, dan gaat het wel. <laughs> hey. ja. Oké, okay, Nelly. En ik ga, het, uh, ga even een muziekje draaien, want, uh, ja, want het wordt uitgezonden. Anders krijgen we natuurlijk al die... Uh, uh, alles op, de, uh, kan iedereen mij luisteren. Dus als jullie ja, gegevens willen, dan ga ik even, draai ik even de, chat, de Skype, het geluid even weg. ga ik even in die tussentijd een liedje draaien, oké? Okay? ben zo Lijken. terug. Goed. Is het okay. is um, Nelly ten NAPO, yeah. NAPO met een N? Oké, okay. radio uitzending. Even kijken, ja, yeah. wat is het? Radio uitzending. HTML. Oké, okay, ik heb het hier neergeschreven en dan zal ik het kijken of het actief wordt. Waiting for that, wrong from me. Voor een nickname. Ah, De chat hoef je niet in, man? Ja, yeah, nee. Okay, yeah. Er staat hier nickname Gas8717. Ja, maar dat hoef je helemaal niet te wezen. Daarnaast heb je een spelletje, daar staat Play op. Engel. Ja, ik dat, hè. En als ja, je da daar. Als je daar op klik gaat die spelen. Nou is de muziek. muziek. Dus dat was uh, Alexander Blu met uh, mij. En het is vandaag 12 mei, moederdag, 2013. En uh, oké, okay, we gaan eens even weer eens verder uh, op de Skype, uh, mensen. Ja, oké, okay, nou. Oh-oh, ik heb uh, de player weggedrukt, wacht even. Dus uh, oké, okay. nou we gaan eens even Jacco nog eens even terughalen op de Skype je jongen. Hé, hey, waar is Jacco nou? Verrekhuis huis af. Oh. Kijk. Uh, wacht even. Ja, en dan pakken we Jacco er even bij, Cimo. Oké, Jab. Ja, daar zijn we weer, ja. ja. Ja. Ik heb. Uh... <laughs> Ik wou, ik wou aan Jack al Jack even vragen hoe ik uh, op zijn programma kan komen. En het beste is voor, voor mij, als ik als, als bijvoorbeeld zoiets, en dit en is nogal technisch, en het is moeilijk om te volgen als je met iemand zit te praten, als het um, via e-mail die informatie kan gestuurd worden naar mij, dan kan ik het daarvan afwerken. Ja, dat cool. kan. Okay. Ja. Uh. Er is nou wel muziek op en dat is misschien van Jacques programma. Dat is van mij. Oh, dat is van jou. Ja. Oké. Okay. Dus uh, dat is mooie muziek voor jou. Dankjewel. Ja, zo, ja, so, zo, so, lekker like rustig zo so, in de avond. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> beeld wat geluid hebben. Uh, ben ik ook niet... ...geviefd dat er aan de hand is. Uh, ik ga gewoon ook voor... ...zodat mij wel door, kunnen zien en voor... Hey. Dus ...werkt alles uh, prima. Alles zingt uit. Alleen het begin... ...en we staan Hallo. Yep. Aha, daar ben je dan eindelijk. <laughs> hey, Jacco, hoor je me? Ja. oké okay. Hoor je mij Jack? Ja. Oké, okay. right. Ik gooi je nog wel op de achtergrond, geloof ik. Ben jij dat? En ja, dan denk ik dat je zelf een spelletje aan hebt staan nog op die site. Ja. Yeah. Want ik zend behalve mijn microfoon nu verder is niks uit, dus. Mhm, mm oké. Okay. Ik, uh, ik zei juist tegen Jaap, als... Om, om nou... Uh, het is erg moeilijk voor mij om hem op te pikken als, als ik moet luisteren... ...als er zo wat, wat technisch gegevens worden gegeven. Als, je dat, als zoiets nu bijvoorbeeld op uh, een beetje uitgelegd kan worden op een e-mailtje... ...en dat naar mij toezonder. Welke, welke gegevens van Nelly? Ja, dat doet niet toe of het is van jou Jaap of, of, of van, van Jacko. Als, uh, ik, ik, wil, ik wil wel eens... Uh, als je, dus naar jullie, naar jullie programma's luisteren, maar op, tot heden is dat nog nooit gelukt. Oké, okay, nou uh, even kijken hoor. Als je de website van Pharma van hebt, dan kunnen we dat naar je toesturen. Ja. En uh, alleen okay. de inlogcode voor de chat. Heb je ja. mijn e-mailadres? E ja. Oké. Okay. Jacco, jij hebt mijn e-mailadres? Ik denk het wel, ja. Ja, oké. Okay. Zo, so, als, als, als, ja, stuur het maar via dat en dan uh, print ik het wel af hier en dan uh, hou ik het wel bij. Ik, al, al, al die in, informatie heb ik allemaal in de speciale map zitten. Als dus, uh, je bijvoorbeeld, kan, de, als, bijvoorbeeld ja. uh, uh, wil uitzenden bij, uh, bij Nelly, dan kan je de gegevens uh, van de voor de stream en zo. Kan je dan bij uh, Adri terecht. Want die, die heeft de gegevens van Fama om uit te zenden. Oké. Okay. Ik heb, ja, ik heb Arie wel geprobeerd, maar ik, heb hem, ik zie hem niet zoveel meer. Nou, ja, dat klopt, want uh, ik heb ook... Hoe uh, moeilijk uh, kon ik contact met hem vinden. Want ja. hij zou mijn website een beetje aanpassen. Want het is makkelijk uh, als ik... Uh, want ik heb mijn chat en mijn uh, webcam. Die zitten allebei ja. op een aparte pagina. En Nelly die heeft dat op één pagina. Ik zei, joh, zou je dat voor mij op één pagina willen doen? Maar hij had het, denk ik heel druk. Hij zei, joh, dat komt wel goed en zo, dus... Uh, dus Oké, okay, dus dan wacht ik daar even mee dan. ja, Hij uh, ja, heeft druk met zijn werk geloof ik. Dus uh, ja, daar heb ik wel begrip voor natuurlijk. Dus ja, het duurt het een paar weken of een maand. of, uh, uh, Geen probleem, weet je. Doe, uh... Maar uh, je kunt het uh, vragen als je uh, zeg maar uh, aan Adrie nou, uh, voor oké. de inloggen geeft. Je misschien bij Nelly uitzenden. Dus ik denk dat Nelly dat heel leuk vindt. Ja. Oké, okay, um, ik ga nu... Einde want ik ga onder de douche staan. Lekker, heerlijke, warme douche. Het is koud worden hier. En uh, dan heb ik me ontbijt en dan gaan we verder met de dag. Heren, het was leuk met jullie even te babbelen. Ja. Uh, gezellig. Ja, ik, een, wel een beetje te ver weg voor mij, maar uh, ja, wel. Uh, en ik hoop, ik hoop dat we het nog eens meer doen. Ja, graag. Gezellig. En in de tussentijd hoop ik dat spoedig weer naar... Uh, Jullie uh, muziek te horen op de, op, de, op de computer. Ja, dat komt allemaal voor elkaar hoor. Ik zal je mijn website ook sturen. Waar je okay. dan kan luisteren. Dus, Oké, okay, uh, fantastisch. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ga wel. Dan zeg ik wel een goede nacht of goeienavond en hou en tot de volgende keer. Dit was Herman van Swingenswee. Uh, en houd een haag schoon, hè? <laughs> doei, doei, <laughs> doei, groetjes Herman. Hoe doe dus, Ik ga er ook uit en uh, okay. we zien elkaar al, ja. Oké, okay, uh, hartstikke leuk dat je hebt meegedaan. Programma. Ik ga nog even door tot half elf en dan ga ik ook sluiten. Hey. Dus, uh, tot volgende week. Hey, bedankt, en tot volgende week. Doei, doei. Doei. doei. Oké, okay, luisteraarsjes, dat waren Herman Tacklenburg, uit Nieuw-Zeeland. En Jacco. En uh, ja, mensen, we gaan nog even door tot half elf. En dan ga ik uh, sluiten. Officieel duurt het programma tot tien uur. Maar het is zo gezellig. En misschien komt, uh, komt Marcus nog, uh, nog binnen. Wie weet, wie zal het zeggen, hè? Ik zie wel dat iemand een berichtje heeft gestuurd. Even kijken hoor. Oh, wacht eens even. Ja, die site die heb ik hè. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dat komt allemaal voor elkaar. Maar ik laat de Skype nog even open. Dus als je nog wilt bellen tot half elf. Ja, oké. Okay. We gaan gewoon een leuk muziekje draaien mensen. Dus, uh, nou... Dus je kan, uh, zeg maar, uh, nou, je kan al bellen hoor. Dan gaan we desnoods gewoon door tot uh, half, tot twaalf uur of zo. Maar als er niemand belt, jullie mogen bellen, maar als er niemand belt, dan gaan we uh, half elf stoppen. Dus ik ga nog even een leuk muziekje opzoeken. En uh, oké, okay, nou goed. Jullie horen hiervoor. Uh... Eens even kijken hoor, ja. Super stil, ken je dat? Super stil. Nee, die hadden we toch al gedraaid. No thanks, even kijken hoor. No thanks heet die bente, hè. Oké, okay, nou dan zullen we eens dus even kijken wat dit is. No thanks, Atimi Depressi heet het volgende liedje. Daar komt hij. So... me depressie Ze komen uit Italië. Oké okay, mensen, we gaan weer een Jessie liedje draaien van Grace Kelly met Kiss Away Your Tears. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio.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 so luisteraartjes, dat was uh, Tri Triad met Beauty. En daarvoor hoorde je Grace Kelly met Kiss Away Your Tears. En uh, goed, we gaan uh, afsluiten luisteraars. Uh, we gaan nog één liedje draaien en dan stoppen we het ermee, want dan is het weer half elf bijna. Nog uh, vier minuten. We draaien nog een liedje van uh, Triad. Ik, vond het, uh, ik vind het hele mooie muziek. Walls into the moonlight. Oké, okay, dat is het laatste liedje voor vanavond. Uh, we gaan uh, dinsdag via de webcam uitzenden, via de beeld. Dus niet via de radiostream, maar beeld. En dat op dezelfde website, www.eurostarradio.nl En dan uh, aanstaande dindag, dinsdag, dat is uh, 14 mei, van 9 tot 10 uur in de avond. En volgende week zondag zijn we weer terug bij jullie. Op uh, 19 mei gaan we uh, weer live uitzenden tussen 8 en 10. En misschien nog wel wat later, net als nu, als het heel gezellig wordt. En uh, zaterdag uh, en zondag uh, zenden we non-stop muziek uit. Dus tussen, zondag tussen 8 en 10, live met DJ Jaap. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag uh, tot de volgende keer bedankt Jacco uh, Vlinder... En natuurlijk Herman Tekkenburg uit Nieuw-Zeeland. Hier uh, nog een keer Triad, maar dan met een ander liedje, Waltz into the Moonlight. Tot volgende week! Eurostarradio.nl Luister elke zondagavond live naar DJ Jaap van 8 tot 10 uur op Eurostar Radio.